van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van drie uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt alle reizen naar Egypte af. betekent een aanscherping van het eerdere reisadvies... waarin stond dat alle niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden werden afgeraden... Nederlanders die nu in Egypte zijn, moeten overwegen het land te verlaten, zegt het ministerie. Er worden nog geen Nederlanders uit Egypte geëvacueerd. De reisorganisaties TUI, Thomas Cook en OAT bespreken op dit moment of ze Nederlandse toeristen gaan terughalen. Via de drie organisaties zijn er zo'n 3000 Nederlanders in Egypte op vakantie. De opstand in Egypte is vandaag zijn zesde dag ingegaan. Het dodental is volgens diverse media gestegen tot ruim 150 Vooral afgelopen nacht kwamen veel mensen om toen gewapende bendes gevangenissen bestormden. Duizenden gedetineerden zijn uitgebroken, onder wie zware criminelen en moslim-extremisten. Er zijn ook tientallen fundamentalistische leden en leiders van de moslimbroederschap ontsnapt. De belangrijkste oppositiebeweging in het land. Bij het Vredespaleis in Den Haag hebben zich zo'n 200 mensen verzameld om te demonstreren tegen het regime in Egypte. Er worden leuzen gescandeerd en betogers dragen vlaggen en spandoeken. De sfeer is verder rustig. Eerder vandaag stond een demonstratie bij de Egyptische ambassade gepland. Maar deelnemers, de deelnemers daaraan zijn ook naar het Vredespaleis getrokken. In Tunesië is de verbannen leider Ghanouchi van de islamitische oppositiebeweging... ...en nada na twintig jaar teruggekeerd vanuit Londen. Ghanouchi, die geen familie is van de omstreden premier Ghanouchi... ...werd op het vliegveld opgewacht door honderden aanhangers. Hij benadrukte dat hij geen kandidaat is om de gevluchte president Ben Ali op te volgen. Ook wil hij niet meedoen aan de volgende verkiezingen. De Islamitische Partij in Nada wordt gezien als gematigd en democratisch. Grootschalige protestacties zijn er in Tunesië niet meer. Het weer. In het zuiden wat zon, in het midden- en noorden wolkenvelden. Vanavond weer kans op mist. Minima vannacht rond min 5. Morgen droog, later wat zon en 1 tot 4 graden. Dit was het. In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 Hoewens hij van houses was dat... Uh, bracht de tijd op 8 uh, minuten over 3. Welkom uh, terug in dit uh, tweede uur van uh, zondag in uh, Een uh, Beetje rustig uh, uh, verhaal uh, vandaag. Geen voetbal. En uh, we nemen afscheid uh, van een, uh, ja, een singer-songwriter uh, uit IJmuiden die uh, hier geweest is. Hey. Uh, dankjewel Dank, <laughs> Dank, dankjewel voor, uh, voor je komst, uh, Suus. Nee, jullie bedankt. Ja. terug. Ja, en uh, als er weer wat nieuw materiaal is... Ja, Lekker, dankjewel. Uh, als er uh, weer nieuw materiaal is, dan horen we graag van je. Ik uh, Facebook je. Uh, ja, we. Pff. En ik heb ook een. The uh, Night heeft ook een Facebook. Dus uh, word vriend. Like me, like me. Juist. Nou, heel duidelijk uh, verhaal. Uh, <laughs> dank voor je komst. En jullie graag, bedankt, jullie bedankt. En graag uh, tot een andere keer. Dat was uh, eventjes, uh, Suus, uit te uh, luiden. Wij uh, gaan uh, verder met uh, muziek. En uh, dat is niet zomaar. Dat is Deepest Mode. I'm seeing fleshy No way. Secretly Sleeping van Jury uh, uit uh, Bergen. Kwart over drie inmiddels uh, bij uh, CFM Zandvoort in het programma Zondag in Kennenbeland Wat uh, een beetje weinig aan de hand is uh, vandaag. Want er zijn niet uh, gek veel dingen op dit moment aan de gang. Ja, of ik had het uh, moeten weten. Maar mijn redactie is, en ik geef het gewoon onmiddellijk toe niet helemaal. Dinner. Dus vandaar dat we het uh, gewoon rustig aan doen uh, op deze zondagmiddag. Het uh, maakt ook niet zo gek voor Volgende week kan ik in ieder geval wel melden. Dan is er een uh, wedstrijd in het Winter Endurance kampioenschap van het uh, Circuit Park Zandvoort. Met die informatie zal ik zo dadelijk nog wel even op de propper komen. Uh, en wat uh, CFM daar gaat doen, dat is uh, denk ik ook wel duidelijk, want uh, wellicht wordt daar ook verslag van uh, gedaan. En wie dat gaat doen, dat zien we dan wel weer. Maar eerst uh, gaan we nog een stuk muziek draaien uit Volendam en hij heet uh, in het echte Kees Veerman, maar zijn uh, artiestennaam is Kees Mayfield. Where to throw the stone. Do not fear but be afraid. No rumble but just behave. If it is not explained then how do you justify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 Rip the snake chest wide open and start sickling his heart. Make sure it's not broken, there's no point in pointing on no the need for needles. No rules worth ruling, like no deeds worth doing. A crown makes a king, a king makes a throne, and the throne makes a target for a throne. Where to throw, where to throw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 the throne and the throne makes a target for oh, to throw the stone where the throne Ze kwamen uit Voorburg en uh, ze hebben een schat aan uh, materiaal eigenlijk ook achtergelaten. Dan heb ik het over Earth and Fire met uh, de, de band uh, van uh, Jenny Kaagman. Die uh, zoals bekend uh, hier en daar nog wel eens opduikt als jurylid, wat, uh, wat dat er gaat. Um, we gaan nog even het uh, nieuws zoals we die hebben gekregen van... Het Zandvoortse, de Zandvoortse krant, want uh, vorige week woensdag uh, vond de aftrap plaats van de landelijke nationale voorleesdagen bij de Zandvoortse basisscholen en bibliotheek Duinrand. En dit keer was de Zandvoortse krant. ...te gast bij de Maria School ...om aanwezig te zijn bij hun voorleesontbijt. En de leerlingen werden voorgelezen door juf Carla Wind, ...de directeur van de Maria School ...in de nieuwe aula-annex-speelzaal van de Maria School ...en in de bovenzaal van de bibliotheek... ...de groepsontvangstruimte... ...luisterde de allerkleinste ademloos... ...naar een voorlezende burgemeester. Dus dat was, um, zeg maar... Het hele verhaal. En wilt u het een en ander nalezen... dan zou ik uh, gewoon de papieren versie van de Zandvoortse Courant eventjes uh, erbij pakken. En die is van uh, editie 27 januari. Dus dat uh, zeg ik er dan maar eventjes bij. Uh, dan is er uh, nog meer aan de hand. Want uh, er is uh, nog het een en ander... ...over de natuurbrug uh, het een en ander te, te vertellen. Want de brug met een natuurlijke vormgeving die harmonieus wordt ingepast... ...in de duinen en de omringende bebouwing. Dat is het uitgangspunt voor de natuurbrug die in 2013 gereed moet zijn. Details worden de komende periode verder uitgewerkt. Maar ja, uh, voorlopig is er op de website van de gemeente Zandvoort... ...het een en ander alvast te zien. En de natuurbrug over de Zandvoortslaan verbindt het uh, Nationaal Park zuid Kennemerland ...en de Amsterdamse waterleiding Duinen met elkaar... En door de brug krijgen dieren en planten meer ruimte en een groter aaneengesloten leefgebied. En het is belangrijker om uitsterven van diverse soorten te voorkomen. Het voorlopige ontwerp van de natuurbrug is recent gepresenteerd op een druk bezochte informatieavond in Zandvoort voor bewoners en belangstellenden. Het ontwerp is ter hoogte van de Zandvoortslaan 53 meter breed en ook toegankelijk voor wandelaars, ruiters, fietsers en rolstoelers. En een kleine duinerij scheidt de recreatieve paren van de natuur. Ter hoogte van het fietspad over de voormalige trambaan is de brug 40 meter breed. De natuurbrug is een initiatief van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, de gemeente Zandvoort, het PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Natuurmonumenten, Waternet en Provincie Noord-Holland. en De Europese Unie die ondersteunt het project in financieel opzicht. En dan weet u dat ook alvast. En wilt u bijvoorbeeld de vragen zien en bekijken? Die zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomst. Dan is dat allemaal te raadplegen op de website van de gemeente Zandvoort zeg ik het dan even gemakshalve erbij. Dan even de uitslagen in de Eredivisie in de notendop, zoals ze het afgelopen weekend zijn gespeeld. Uh, Nek tegen Heracles dat werd 1-1. Zaterdag uh, de wedstrijden uh, gespeeld in de Eredivisie. Vitesse Roda 5-2. AZ VVV 6-1. En PSV versloeg Willem 2-2-1. Die kregen dus gelijk meteen een koude douche van de wedstrijd die ze uh, een week daarvoor hadden gespeeld tegen Vitesse. Die wisten de, de Tilburg. Te winnen. En Vitesse dat dit weekend, dus Roda, toch met een ruim verschil wist te kloppen. Dus daar gaat het weer goed in Arnhem na het verlies van vorige week in Tilburg. Dan vandaag al één wedstrijd gespeeld. Een toch aardige uitslag voor alles wat Den Haag betreft. Want Ado Den Haag versloeg vandaag in de uitwedstrijd Excelsior met 1-5. Andere wedstrijden die inmiddels zijn begonnen om half drie vanmiddag. De wedstrijd Heerenveen-Groningen. De ploeg van Ron Jans staat achter tegen de oude ploeg waar Ron Jans getraind heeft. Namelijk Groningen 0 tegen 2 staat het op dit moment. Nak tegen Ajax 0-1 en Twente Feyenoord. Dat wordt een heel pittig duel voor de, de Tukkers. Want ik denk dat Feyenoord niet zo snel uh, daar uh, wat, wat prijs gaat geven. 0-0. En dinsdagavond zal de wedstrijd die nu niet door is gegaan... de Graafschap tegen Utrecht worden gespeeld. Want uh, het veld van uh, de Graafschap dat had een kapotte veldverwarming. Dus daar zal uh, nog wel het een en ander om uh, te doen zijn. En vandaag zijn ook nog wat, is er ook nog wat anders geweest, namelijk in Australië. Daar hebben ze nogal erg veel moeite met water. Hoewel dat in Melbourne niet geldt, want Novak Djokovic is voor de tweede keer in zijn carrière winnaar geworden van de Australian Open. Vorig jaar deed hij dat ook al, nee, wat zeg ik, in de kampioen van 2008. Dat is ook alweer een tijdje terug. Drie jaar terug won Djokovic het dus voor het eerst. Maar nu dus opnieuw. En hij rekende in Melbourne af in een eenzijdige finale. Met de schot Andy Murray. En dat de setstanden waren 6-4, 6-2, 6-3. Met name was het toch wel in mijn optiek te zien dat Murray een beetje tegen zichzelf speelde. In plaats tegen zijn tegenstander, Novak Djokovic. De Britse fans die hoopten dat Murray hun uh, voor het eerst sinds 1936 Fred Perry weer een Grand Slam zegen zou bezorgen. Maar de Schot kon het in de finale weer niet bolwerken. Vorig jaar verloor hij in Melbourne al in de eindstrijd van Roger Federer. En in 2008 was de Zwitser hem de baas in de US Open finale. Djokovic die Servië vorig jaar naar de Davis Cup leidde had de laatste drie duels met Murray nog verloren. Maar kwam ditmaal niet echt in de problemen. Zo staat het hier. Uh, dan uh, kunnen we even, want het verhaal gaat natuurlijk nog uh, verder. Uh, Murray speelde veel te wisselvallig om het Jokovic uh, lastig te maken. In uh, de eerste set kreeg het publiek nog wel een aantal mooie rallies voorgeschoten. Er was zelfs een slagenwisseling van 38 stuks uh, te melden. En uh, het was uh, de eerste set uh, wat, uh, wat het publiek dan nog redelijk uh, bekijken kon. Maar nadat uh, Djokovic op 5-4 zijn tweede breakpoint van de wedstrijd had benut... ging het helemaal mis bij de Brit. Murray stapelde plotseling fout op fout en zag zijn opponent alleen maar beter worden. Djokovic dicteerde de rallies, vond geregeld de gaatjes in de Schotse Defensie... en liep overtuigend uit naar een 5-0 voorsprong. En De schot pakte door concentratieverlies bij de Servië nog wel twee games... maar uh, leverde daarna op eigen servers alsnog de set in. En in de derde set speelde Murray iets beter. Hij vocht voor wat hij waard was. Snoepte Djokovic in de beginfase van de set twee maal zijn opslag af, maar leverde zelf ook twee maal zijn servers in. En dat uh, leverde dan dan helemaal niks meer op, want dan kom je in evenwicht. Vanaf 3-3 nam Djokovic het heft weer stevig in handen. En met enkele schitterende winnaars, of winnaars, zoals dat in tennis heet, en Lucron weet er alles van, stelde hij deze zegen veilig. Djokovic droeg de over ...op aan het Servische volk. En we hebben een zware tijd achter de rug. Maar we proberen ons land elke dag... Uh weer op de best mogelijke manier te vertegenwoordigen. Servier had na het ontvangen van de Norman Brooks trofie nog mooi woorden over voor Murray. En met jouw talent zal je zeker nog een Grand Slam gaan winnen. Al dus Djokovic aan het eind van zijn, uh, van zijn potje tennis die hij heeft uh, gespeeld. Uh, dat was het uh, verhaal van uh, de US Open, of net uh, zeg ik Australian Open, want het is de eerste Grand Slam die uh, in het uh, seizoen uh, van het uh, tennis uh, wordt gehouden. De eerste Grand Slam toernooi. Altijd in januari, eind januari, dan uh, is het uh, beslist wie dat uh, gewonnen heeft. Uh, de heren, een aantal van die heren, zijn uh, binnenkort ook in Rotterdam uh, te zien bij het ABN uh, Amro Tennis Toernooi. Daarin zal waarschijnlijk ook deze Djokovic en ook deze Murray uh, te zien zijn. Dus uh, die heren die daar in de finale hebben gestaan, uh, zijn dan, uh, dan in Rotterdam uh, te bewonderen. Dus voor die mensen is het uh, heel erg uh, fijn. We gaan uh, weer eens even een stuk muziek draaien. Dat zal de heer Sandberg uh, heel erg goed doen, want die is een uh, enorme fan van uh, Joe Jackson. Maar helaas, hij zit ergens uh, aan de andere kant van de wereld. Ergens in Zuid-Amerika, geloof ik, in Argentinië. Wellicht heeft hij daar ook uh, een uh, livestream uh, op staan van CFM. En uh, kan hij dit uh, nog eventjes fijn beluisteren. Hier is Stepping Out van Joe Jackson. Goodbye again Twee nummers achter elkaar. Uh, dat had uh, waarom ik uh, eigenlijk drie zelfs. Joe Jackson uh, was het uh, blokje wat, uh, waar ik uh, mee begon met de uh, stepping out. Daarna uh, twee mensen van een, uh, ja, die we nog niet kennen. Ik zeg met nadruk nog niet, maar dat gaat wel uh, veranderen. Dat, uh, dat laatste uh, was uh, de Cosmic Carnival en daarvoor uh, Fabiana Dammers. Waarom uh, draai, we de, uh, draai ik uh, naar nou juist deze twee? Omdat uh, die uh, bezig zijn met een uh, grote prijs van Nederland theatertoennee. Uh, afgelopen zaterdag, gisteren dus uh, gespeeld in Bergen op Zoom in een uh, theater. En aanstaande zaterdag zijn ze te bewonderen in Breda. Je moet er wel dus een hele eind voor uh, rijden, wil je daar naartoe? Anders zeg ik gewoon, heel simpel, op 10 februari uh, zijn ze gewoon in de buurt. Want dan is het in Castellum in Alven aan de Rijn. Dus dat uh, duurt nog even twee weken. Dus dat, uh, of anderhalve week. En dan kun je ze dus uh, daar gewoon uh, bewonderen, deze mensen van de, de grote prijs van Nederland Theater -tournee. We gaan eens eventjes... Uh, oh, hey, dat is niet uh, helemaal de bedoeling. Ik had een heel ander nummer in, uh, in gedachten. En dat uh, is... Uh, dit nummer van de Rolling Stones En dat nummer dat heet Hoe kan het ook anders uh, 2000 Light Years From Home Een Beetje vaag van de heren Stones met 2000 Light Years from Home. 10 minuten voor 4. Voordat ik nog even verder ga, kreeg ik nog even een bericht uit IJmuiden van de eerder genoemde Fabiana Dammers. Want het is zo dat ze ook nog in Almere te bewonderen is. In de Schouwburg. En dan met band. Dus niet met alleen de akoestische gitaar, zoals velen van haar gewend zijn. Maar ook gewoon met een complete band erachter. Dus dan weet je dat ook weer. Er is nog iets bijzonders wat ik hier even aantref van, de, van vanaf de hemstedse Garanta even afgepikt. Want de politie werd op 21 januari... tijdens een snelheidscontrole op de weg in Aardehout... zeer onaangenaam verrast. Want een auto raasde daar voorbij met een snelheid van 16 km per uur. En ja... Alles mag, ook met 116 km per uur rijden. Maar het is dan wel de bedoeling dat je dat op het circuitpark Zandvoort doet. En niet zoals hier staat op de Zandvoortweg in Aardehout. Want daar is oma Gent niet zo blij mee. 50 km per uur geldt daar als maximum snelheid. Maar de politie controleerde dus duidelijk dat dat er boven lag. Zo'n 60 km per uur te hard. Dan moet je toch wel een iets... Uh, niet goed zijn in je bovenkamer. De politie controleerde hier tussen uh, 7 uur, s'avonds en 10 uur ruim 1200 voertuigen waarvan 196, nee 169 jaapkoper veel te snel reden. En tegen de bestuurders van al deze voertuigen is proces voor bal opgemaakt. Dan weten uh, de mensen ook weer van gedraag je nou maar want je weet maar nooit waar het uh, allemaal uh, toe leidt. Uh, dan moet ik even uh, heel goed kijken of dit, uh, dit kan. Dit kan inderdaad. Want in de serie Open Book houdt professor W.O.P. J. Rietveld op woensdag... 2 februari in het gebouw aan de religieuze kring aan de Oscar-Mentling-laan. En dat is in Aardehout een lezing over de ritmen in ons omringende natuur. Professor Rietveld is emeritus hoogleraar in de fysiologie en de fysiologische psychologie aan de Universiteit van Leiden. En was tot voor kort werkzaam aan het Leids Universitair Medisch Centrum. De zaal gaat om 5 uh, uur, smiddags open en de lezing is om half 6 en duurt ongeveer een uur. En de uh, kosten bedragen zo'n 6 euro voor de mensen die dat uh, willen, willen weten. Uh, zijn er dan nog uh, meer dingen uh, te melden? Nou, ik ga gewoon nog even kijken wat het uh, bij het voetballen uh, op dit moment uh, staat. Want uh, tussen Herenveen uh, en Groningen is het inmiddels nu 0 tegen 3. Nak Ajax 0-1 en ja dan is het uh, voor alles wat uh, uh, ja, Twente een warm hart toedraagt een pijnlijk moment. Want Feyenoord staat daar voor met 1 tegen 0. Dus uh, voor de Rotterdammers is het misschien wel een prettig opsteker. Maar voor de Tukkers is het wat minder want die zijn in een zwaar gevecht. Met uh, onder andere Ajax uh, om kampioen uh, te worden. Maar ook Groningen doet mee. En niet te vergeten PSV. Want dat zijn de vier koplopers in de eredivisie. We gaan weer terug naar de muziek. Ik kreeg ook net wat meldingen van Excused. Dat is een band die in Amsterdam opereert. En ze gaan ook binnenkort een aantal optredens verzorgen bij P3 in Purmerend. Lees het even na, zou ik bijna zeggen. Want het is ook de moeite waard om daar eens eventjes bij stil te staan. Want wil je weten hoe het dan klinkt? Nou, dit zijn ze dus met Other Mobile. Het <laughs> dat gaat ook in één keer... Uh, is dat uh, gewoon stil, wat, wat dat gaat. Ja, dan word ik zelfs ook overvallend ermee met, uh, met dit soort, uh, dit soort dingen. Ja, ja, ja, je zit gewoon even niet op te letten. Ja, maar uh, wat, uh, wat wilde ik nou net zeggen? Want ik uh, was op zoek naar de... Nou, een beetje info van die, van die jongens. Want dat is ook wel aardig dat die band bezig is. Ze zijn al vijf jaar aan de weg gaan het timmeren. En dit automobiel is misschien wel heel erg toepasselijk voor, voor een hoop mensen. Want ja, de automobielen die scheuren over het circuit. Daar heb ik zo direct nog wat over. Maar hoe is die band opgebouwd? band bestaat uit Willem van der Kooi, Menno Tijnagel, Bastiaan van der Kooi en Klaas de Jong. En wat die jongens onder andere uitspoken. Nou, Klaas, Klaas de Jong zit ook nog eens in een coverband, Sweet 16. En uh, Willem van der Kooi uh, die neemt uh, de zangpartijen voor zijn uh, uh, rekening. En die Menno Tijnhagel, dat is een uh, man die ik vorig jaar nog uh, toevallig hier gesproken heb. En die speelde ook in een uh, coverband. Maar dit is toch uh, zeg maar hun core business. Uh, 26 maart, lees ik hier ook, zijn ze dus te bewonderen in uh, de Winston. Dan het, uh, de link van uh, He, van de automobile naar de, de autosport. Want uh, die kunnen we dan ook even gauw maken. Uh, de autosport uh, gaat een unieke gebeurtenis uh, meemaken in Nederland. Want de organisatie van de circuit short rally... heeft besloten de klassementsproeven openbaar te maken. En dit komt mede door het bijzondere karakter van deze rally. Het gehele evenement vindt immers plaats op een afgesloten terrein... zodat het verkennen voor de deelnemers vooraf niet mogelijk is. En wel kan men op deze manier een goede indruk krijgen... van de vele uitdagende bochten en weggetjes... die tijdens de circuit short rally gereden moeten worden en wat, het uh, wordt zeker niet een rondje over de circuit. Dat zou toch veel te simpel zijn, zo wordt hier gezegd... op de website van uh, circuitshortrally.nl. En momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de kaarten en het routeboek. En zodra deze de status definitief bereiken, en dat duurt niet lang meer... zo vermeldt hier uh, de website, worden hier de kostementsproeven gepubliceerd... en houdt dus de site in de gaten. Nou, dat uh, wilde zeggen dat uh, op 19 februari... die shortrally dus zeker hier zijn uh, beslag gaat uh, gaan krijgen... Wordt heel erg bijzonder. Daar kan ik er uh, gewoon wel over, uh, over vertellen. Dus uh, die mensen die daarover uh, in, uh, in, uh, ja, dat meer willen over weten... die kunnen dus ook op de website van het circuitpark Zandvoort... eventueel raadplegen om het maar zo te zeggen. Tot aan het nieuws gaan we, gaan we deze draaien. Uh, dan gaan we misschien nog wel... Uh, nou, dat is dan wel erg uh, kort, uh, kort af. Dat vind ik wel een beetje, een beetje slordig. Dat doen we dus niet. We gaan uh, dit uh, nummer uh, draaien. Dat lijkt me wel wat beter. Tot aan het nieuws van 4 uur. Hebben we de treats nog klaarstaan met Come On Baby. Make her feel all right.